Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De president Erdogan praat in Brussel met Europese leiders over de migrantenstroom. De EU wil dat Turkije zijn grenzen beter bewaakt, mensensmokkelaars aanpakt en meer vluchtelingenkampen opzet. In ruil vragen de Turken een no-fly-zone bij de Syrische grens en een veilige bufferzone voor vluchtelingen tussen Syrië en Turkije. Artsen zonder grenzen vindt dat de VS de verantwoordelijkheid voor het bombardement op de AZG-kliniek in Kunduz afgelopen zaterdag op de Afghanen probeert af te schuiven. Er vielen toen 22 doden. De Amerikaanse generaal Campbell zei vanmiddag dat de aanval op verzoek van Afghaanse troepen was uitgevoerd. Artsen zonder grenzen schrijft op zijn website dat het Amerikaanse leger verantwoordelijk blijft voor de doelen die het raakt, ook als het onderdeel uitmaakt van een coalitie. De Palestijnse president Abbas heeft zijn veiligheidstroepen opgedragen... om direct een einde te maken aan het geweld op de westelijke Jordaan-oever. Dat melden Israëlische media. De moord op een Israëlisch echtpaar op de West-oever, donderdag... was de aanzet tot een reeks van protesten, rellen en schietpartijen... tussen Palestijnse demonstranten en het Israëlische leger... in Jeruzalem en op de West-oever. Vandaag nog werd een 13-jarige Palestijnse jongen gedood... door een Israëlische kogel... De Duitse krant Bild komt morgen met een Arabische editie, speciaal voor vluchtelingen. In de uitgave staat de verdaling van de eerste 19 artikelen van de Duitse grondwet. 40.000 exemplaren worden bij opvangplekken in het hele land uitgedeeld. Op de eigen website zegt Bild dat Duitsland dankzij de grondwet een vredig en welvarend land is. Iedereen die in Duitsland wil wonen moet zich aan deze regels houden, schrijft Bild. Het weer vanuit het zuiden trekt de regen over het land. Vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgenochtend op veel plaatsen droog met soms wat zon. Smiddags opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het. En ook... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We met, met nu het laatste uur.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 en we zijn nog op zoek naar een, een keyboardspeler, dus, uh, iemand kan, zich aanmelden, dus iemand kan misschien. zich aanmelden als iemand keyboard iemand die speelt is, uh, die werkelijk uh, <laughs> wil dienen in de gemeente in, de, uh, in het maken van muziek. Ja. Dus jullie zijn helemaal ontwikkeld uh, tot een uh, grote gemeente ondertussen. Ja. En, en lukt het een beetje met het vinden van een gebouw?